Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De wereldeconomie trekt dit jaar fors aan, zo voorspelt de Wereldbank... in een rapport over de verwachtingen voor de internationale economie. De bank gaat uit van een wereldwijde groei van 3,2 tegen ongeveer 2,4 in het afgelopen jaar. De groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de meer ontwikkelde landen. In de komende jaren stabiliseert de economische groei zich... op een niveau van rond de 3,5 schrijft de Wereldbank... Wel zouden hogere rentetarieven en onzekere kapitaalstromen die prognoses kunnen ondermijnen, zo waarschuwt de bank. In de Randstad en in Utrecht zijn vorig jaar bijna 12% meer wietplantages opgerold dan in de jaren daarvoor. Dat meldt netbeheerder Stedin, die in dat gebied verantwoordelijk is voor de energienetwerken. In 2013 ontruimde de politie in totaal ruim 1500 hennepkwekerijen in het Randstedelijk gebied, tegen gemiddeld 1300 in de jaren daarvoor. Stedin schrijft het succes toe aan een betere samenwerking... tussen justitie, politie en de gemeente. Bovendien weten burgers beter waar ze op moeten letten... waardoor er meer tips over plantages bij de politie binnenkwamen, zegt Stedin. De gaswinning in Groningen moet worden beperkt. Dat wil een groot deel van de oppositie. Daardoor moet het aantal aardschokken worden verminderd... en wordt ervoor gezorgd dat er in de toekomst ook nog gas is. Het beperken van de gasboringen zou grote gevolgen hebben voor de staatskas.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 Overdag raakt het al snel weer bewolkt en later in de ochtend trekt een nieuw regengebied over het land. In het westen en noordwesten valt dan de meeste regen. En het wordt overdag 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nog steeds wakker. Met Hanne de Jong en Leo Mastik. Goedenacht. Goedendag. Wij zijn nog steeds wakker na dinsdag 14 januari 2014. Een dag die zeker de moeite waard is om nog eens na te bespreken. En dat gaan we dan ook doen de komende twee uur. Zometeen bespreken we het nieuwste speeltje van Google. En we praten na over de bewogen dag van de Franse president Hollande. Dat zometeen, nu eerst de kernwapentaak van onze nieuwe vliegtuigen. Want kernwapens onder de JSF, een meerderheid van de Tweede Kamer... stemde tegen, maar het zou zomaar kunnen dat het toch gaat gebeuren. Ministers Hennis en haar collega Timmermans zeggen namelijk... dat ze niet kunnen uitsluiten dat er toch kernwapens... onder de Nederlandse gevechtsvliegtuigen komen. De SP is daar op zijn zachtst gezegd ontevreden over... vooral omdat het parlement eerder besloot... geen kernwapens onder de JSF te willen. Jasper van Dijk is Tweede Kamerlid voor de SP. Meneer van Dijk, goedenacht. Goeiedag. Ja, is ontevreden het goede woord om uw uh, gevoel bij deze situatie te omschrijven? Ja, kijk, als de Tweede Kamer een motie aanneemt, dan uh, moet de regering die uitvoeren. En uh, dat doet de regering niet. En daar ben ik zeer uh, ontevreden over. Dat woord mag je wel gebruiken. Ja, u, u zegt um, als de Kamer een motie aanneemt, dan moet die worden uitgevoerd. Dan verschilt u fundamenteel van mening met uh, minister Timmermans. Want die hoorde ik vandaag op Radio 1 zeggen dat zij kennis hadden genomen van uh, de motie. Dat zij het eens waren met de ambitie om een kernwapenvrije wereld te hebben. Maar dat hij helaas niet hierin mee kon gaan. Ja, precies. Nou ja, dat is dus het gekke ook. Want uitgerekend Frans Timmermans, die ooit gezegd heeft... kernwapens zijn net zo nuttig als tepels op een mannetjesvarken. Uitgerekend deze man, die zegt dus nu dat hij niet mijn motie uit wil voeren. Terwijl hij zelf dus vel tegenstander was... Van kernwapens. Ja, hij, hij ontkent ook niet dat hij uh, tegenstander van is... maar hij zegt gewoon, ik, ik kan dit niet eenzijdig opzeggen. Dat zou slecht staan binnen de NAVO. We hebben met z'n allen afgesproken dat we voor het geval dat... die vliegtuigen gevechtsklaarmaken voor een kernwapen. En hoe, hoe, hoe, hoe graag ik het ook niet zou willen doen, mijn handen zijn gebonden. Ja, zijn handen zijn gebonden aan Mark Rutte. En dat is de VVD-premier van uh, ons land... Uh, en hieruit blijkt duidelijk dat er een compromis is gesloten tussen Partij van de Arbeid en VVD. De Partij van de Arbeid is het best eens met mij dat die kernwapens weg moeten en dus ook niet onder de JSF moeten hangen. Maar de VVD heeft gezegd wij willen uh, dat niet. Dus uh, uh, we gaan de motie niet uitvoeren. En daardoor krijg je zo'n halfbakken compromis dat Timmermans nu loopt te verdedigen. En dat uh, vind ik uh, zeer teleurstellend. Dus de NAVO heeft hier eigenlijk helemaal niets mee te maken? Precies. Um, hetzelfde smoesje wordt in feite verteld als het gaat om de kernwapens die zich in Nederland bevinden. Hè. Dat is een uh, publiek geheim, maar uh, iedereen weet dat de kernwapens op volkool liggen. En uh, die moeten daar weg, zegt ook uh, Timmermans. En zegt ook de SP. En dan zegt uh, de regering, ja maar dat kan alleen in NAVO-verband hetzelfde verhaal als dus met de JSF. Dat is niet juist. Uh, Griekenland en uh, Engeland hebben uh, de kernwapens op hun land ook verwijderd. Eenzijdig. Dus dat kan best. Het, hier, het, het, het verhaal van de NAVO wordt erbij gehaald om niets te hoeven doen. Vorig jaar is er lang gesproken over kernwapens. Er is zelfs door Obama gezegd... kernwapens moeten de wereld uit. Maar als er dan landen binnen de NAVO zijn die zeggen... wij willen ze houden, zoals Polen bijvoorbeeld dan gebeurt er niets. En daarom zeg ik, Nederland moet voorop lopen, moet gidsland zijn... en moet zeggen, wij halen de kernwapens weg uit Nederland... en we hangen ze ook niet onder de JSF. De, er was een meerderheid voor um, uw motie. Uh, deze motie die nu niet wordt uitgevoerd door uh, minister Timmermans. Maar die meerderheid, uh, blijft die nog wel bestaan, denkt u... als u de motie opnieuw zou indienen? Want dat, dat kunt u als, uh, als volksvertegenwoordiging, Kunt u hem dan net zo lang blijven indienen met uh, nog steeds de steun van de PvdA, denkt u? Of trekken die er nou uiteindelijk een rol in? <laughs> nou, dat ga ik natuurlijk ook niet doen. Ik ga niet dezelfde motie nog een keer indienen als die al is aangenomen. Dus de motie die staat en uh, die is helder. Uh, het punt is dat de regering heeft gezegd, we voeren hem niet uit. Dus nu is uh, de volgende stap dat we in debat gaan met de regering. Dat ik uh, ervan uitga dat de partijen die mij steunen, waaronder de Partij van de Arbeid... zullen zeggen tegen het kabinet, voer die motie wel uit... Dan ja, zullen we u, kijken. U, u moet nu natuurlijk ja. zeggen: uh, ik ga ervan uit dat, maar realistisch gezien denkt u dat de PvdA nog altijd dan achter u blijft staan? Of is dat dan weer nou, de macht van Rutte waar u het net over heeft, die dan weer naar boven komt misschien? Nee, daar heb je, daar heb je zeker een punt. Ik vrees dat de Partij van de Arbeid zijn uh, keutel zal intrekken en zal zeggen dat ze zich achter Timmermans scharen. En dat, uh, dat ze zeggen: van nou, voer, voer die brief maar uit zoals Timmermans dat wil. Ja, en dan ben je dus die meerderheid kwijt voor die motie. Maar uh, dan vind ik het wel een buitengewoon pijnlijk moment voor de Partij van de Arbeid... die uh, vorig jaar al enorm is gedraaid op de JSF zelf... en nu ook nog eens een keer draait op de kernwapens hmm. aan de JSF. Als u nu eens terugkijkt naar het moment van die motie... had u toen een voorgevoel uh, kunnen hebben dat dit zou gaan gebeuren? Nou, het is waar dat de motie... die is natuurlijk een enorm politiek statement, hè... Uh, ...die zegt van er mogen geen kernwapens onder de JSF hangen. En uh, de regering had daar toen al heel veel moeite mee. Minister Hennis van Defensie, die kon daar eerlijk gezegd helemaal niets mee. Die zei ja, maar dit, dit speelt helemaal geen rol. Terwijl het overduidelijk is, dat blijkt ook uit de reportages van een reporter... ...bijvoorbeeld dat de Amerikanen in feite hebben gepusht... ...dat Nederland vooral wel de JSF moet kopen... ...want alleen daar passen kernwapens op... Ja, dus dat is ook weer zo'n publiek geheim, dat er een relatie was tussen die JSF en de kernwapens. En als puntje bij paaltje komt, ja, dan, uh, dan wil de Partij van de Arbeid met name wel blaffen, maar niet bijten. Nou, het laatste woord is over de JSF en de kernwapens nog niet gezegd. Als dan Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP ligt, gaan de kernwapens op zijn minst onder de JSF het land uit. Dank u wel voor deze toelichting. <middels> Broken heart from a devil of shallow nonsense Turned your world upside down What I ever said didn't mean something What I ever said didn't mean nothing And it look looked apart when it's all said and done ...van de Belgische band The Boxer Rebellion. Hun grote doorbraak in 2013 was dit nummer. En daarom draaien we hem in 2014, want wat een weergaloos mooi nummer. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Een land zuidelijker in Frankrijk was vandaag genoeg te bespreken. Daar kwam Hollande, namelijk met zijn baanbrekende plannen voor Frankrijk. Maar eigenlijk ging het vandaag vooral over zijn privéleven. Ja, dat zometeen. Nu eerst het nieuwste speeltje van Google, want een thermostaatje kost normaal gesproken ongeveer 20 euro in de, de bouwmarkt. Maar um, internetgigant Google die heeft een thermostaatbouwer die Nest heet vandaag voor meer dan 3,5 miljard euro overgenomen. Het gaat hier dan ook niet om een simpele huistuin- of keukenthermostaat, maar om slimme apparaten die bijvoorbeeld meten of er iemand thuis is. Erik van der Autenaar is internetredacteur bespouwd. Goedenacht Erik. Goedenacht. Ja, hoe kan het in hemelsnaam dat, dat Google zoveel geld neerlegt voor dit bedrijf? 3,2 miljard dollar, dat is geen, geen kattenpis om het zo maar te noemen. Maar uh, ja, het is ook niet zomaar wat Google koopt. En uh, ze kopen niet zomaar een thermostaat om daarmee eigenlijk uh, thermostaten te gaan, kopen, uh, gaan verkopen. Ze zetten eigenlijk een, uh, een hele nieuwe stap mee in de ontwikkeling van het uh, internet. Ja, want wat, wat kan dit apparaatje? Wat maakt het zo speciaal? Want ik, ik ken hier gewoon die thermostaatjes die ik thuis heb hangen. Dat zijn hartstikke simpele dingen. Ik denk, daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Wat maakt deze zo bijzonder? Ja, dat is eigenlijk het een beetje, het bizarre. is het is zo'n nou apparaatje wat eigenlijk bij de meeste mensen al jaren in huis hangt. En waar uh, ja, uit onderzoek blijkt dat men er eigenlijk heel weinig mee doet. Omdat hij gewoon uh, vriendelijk is. En uh, ja, dat valt eigenlijk veel meer uit te halen. En dat is wat uh, dit bedrijf heeft ontdekt. Ze hebben namelijk een uh, thermostaat ontwikkeld die hey, zichzelf uh, die zelf leert van uh, hey, wat jouw gedrag is, wat jouw wensen zijn qua temperatuur. Dat je daar eigenlijk helemaal niet bij na moet denken. En je wel als gebruiker uh, ja, op je energierekening kan besparen bijvoorbeeld. De, dus kortom, dit apparaatje weet, ik ben van zo en zo lang tot uh, op mijn werk. Dus hoeft de thermostaat niet aan te staan. En als ik thuis kom, dan springt die aan en dan wordt het weer behagelijk 20 graden. Of als ik de deur binnenkom, is het al 20 graden. Ja, precies. Dus dat is wel waar het naartoe gaat. De, het werkt zo dat je, uh, je uh, het apparaatje om te beginnen het ziet er heel mooi uit. het, dus het wordt een beetje gezien als, de, als een iPod of, uh, of iPhone van de thermostaten. Dus het is, uh, het ziet er uh, ja, heel heel mooi uit. En wat mensen ermee kunnen doen is, uh, als ze er uh, en ze komen, op een simpele manier kunnen ze eraan draaien. Dus ze komen thuis en zeggen van, nou, het is me wat te koud. Dus uh, ik uh, doe me een paar graden omhoog. Nou, uh, dat onthoudt het apparaat. Uh, vervolgens uh, kom je de volgende dag thuis op de tijdstip. En uh, hoef je hem natuurlijk niet meer uh, uh, aan te passen. En dat is een beetje de gedachte. Ja. Maar dan is de vraag, wat moet Google hiermee? Ja, dat is de vraag. Hè. Dit, uh, uh, nou, waarom het interessant is voor Google... dan moet je eigenlijk even uh, ja, begrijpen van wat, wat, wat wil Google nou? Wat, wat doet Google? Nou, de meeste mensen kennen Google van... een uh, van een zoekmachine of misschien een bedrijf wat, wat, wat een mooie Google Maps aanbiedt. Maar wat het, de kern is van Google, is dat zij informatie en data verzamelen om daarmee bedrijven naar jou te laten adverteren. En deze, deze stap richting de huiskamer, hij voegt er eigenlijk een nieuwe dimensie aan toe. Ze komen eigenlijk nog beter te weten wat jou op welk moment beweegt. En wanneer ze bijvoorbeeld advertenties en aanbiedingen? Aan jou het en Google gaat dit natuurlijk vooral gebruiken... om nog meer te weten te komen over, uh, over jij en ik. Ja, en dat is natuurlijk het, uh, het grote grijze gebied van uh, privacy... waar uh, dit natuurlijk uh, heel veel vraagtekens bij opgezondert. Nou op ja, gaat dat grijze gebied dan eens binnen? Gaat dit eigenlijk niet te ver? Uh, ja, dat, dat, is, dat is lastig te zeggen. Het is natuurlijk... Uh, uh, ja, aan de ene kant uh, wel als je nagaat... Uh, de, dat je steeds meer uh, data over jou zomaar beschikbaar wordt voor een bedrijf als Google. En nu zou Google zeggen: van ja, maar je geeft ons zelfs toestemming. Hè? We vragen je netjes: van, uh, mogen we weer die aanbiedingen doen?. Tegelijkertijd zie je ook wel dat, vooral in Europa, de, de privacywaakhonders daar in ieder geval wel heel goed naar kijken. En zeggen: van uh, uh, vaak uh, gaat het veel te ver voor. Uh, ja. Voor hier in Europa. Maar het, het heeft wel echt met die informatiewinning te maken. Het is niet dat er binnenkort Google stofzuigers, Google tv's, Google uh, nou ja, uh, keukentafels op de markt gaan komen. En dat is, uh, lastig we zeggen, Google koopt de gekste bedrijven op en brengt de gekste producten <laughs> op de is, markt. Denk aan een Google Glass of denk aan de, een auto, een zelfbestuurbare auto die ze aan het ontwikkelen zijn. Voor veel van die projecten is het vaak nog niet duidelijk van: nou, is dit nou gewoon een proefballonnetje om zo maar te zeggen, of is dit daadwerkelijk iets? Maar ja. Het kan zomaar in de toekomst uitwijzen dat het dus wel het geval is. Een proefballonnetje van 3,5 miljard. Ik wou dat ik het geld had en dat ik ook zo'n proefballonnetje kon doen. Uh, Erik Den autenaar van uh, Sprout, dankjewel. Dank je. Als u nu meekijkt op radio1.nl, dan kunt u misschien in de studio bezig zien Joanna Weston, Want zij speelt hier zometeen live bij ons in de studiomuziek. Eerst eventjes naar Den Haag, want ook daar gebeurde vandaag weer genoeg. Ja, 2014 is al twee weken oud, maar pas vandaag werd het politieke jaar ingeluid. Met het vragenuurtje en de koninklijke nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam... werd het zijn gegeven voor wederom een belangrijk politiek jaar. Ook dit jaar zet verslaggever Jesper Stoffelen de hoogtepunten wekelijks op een rij. Hij zag al snel hoe de toon werd gezet door Machiel de Graaf. De PVV-er maakte zich boos over vele toeslagen die verdwijnen naar personen in het buitenland. In Nederland is dit vrij zat aan het worden, al dat geld dat wij over de balk smijten. Als een Poolse ouderpaar hier een tijdje gewerkt heeft, hebben de kinderen in Wroclaw of, of, of in Krakow hebben recht op studiefinanciering. Uh, kinderen in het buitenland hebben recht op kinderbijslag. Er is recht op de meest rare toeslagen die je kunt verzinnen. AOW, VIA. Ja, ZW, WHO, alles gaat naar het buitenland. En dat moet een keer klaar zijn. En wij verwachten van deze minister dat hij gewoon die bilaterale verdragen die er zijn met de genoemde landen. En ook met andere landen die moeilijk doen. En die landen geven ons ook geen informatie bijvoorbeeld over tweede huizen die deze mensen daar hebben betaald met Nederlands geld. Dat hij deze verdragen gewoon maar eens een keer eenzijdig op gaat zeggen in plaats van nog in beroep te gaan. Nu gewoon een keer harde actie. Om tegen te gaan dat er massaal geprofiteerd wordt van Nederlandse toeslagen in het buitenland... heeft het kabinet vorig jaar het woonlandbeginsel in het leven geroepen. Het woonlandbeginsel is in alle opzichten een heel redelijk beginsel. betekent namelijk dat wie een uitkering ontvangt in een land buiten de Europese Unie... Eh, daar geen winst op hoeft te maken. Dat het niet moet werken als een bonus, omdat het leven veel goedkoper is in veel landen buiten de Unie houden we rekening met de daadwerkelijke kosten in die landen... en wordt er dus een lager bedrag overgemaakt. Hoorde u minister Asje vertellen. Maar er is een probleem. De Amsterdamse rechtbank haalde afgelopen vrijdag een streep door deze maatregel... omdat diverse gedupeerden uit het buitenland de regel hebben aangevochten. Het is een tegenvaller dat de rechter in zijn uitspraak... een deel van dat beginsel onderuit haalt. Belangrijk om op te merken dat waar het gaat over de Turkse zaken... die zijn aangespannen, wij het hebben gewonnen... De Marokkaanse zaken hebben we nu in eerste instantie verloren. Wij liggen ons daar niet bij neer omdat we het een belangrijk beginsel vinden. Dat je gewoon rekening houdt met de kosten die mensen maken. Daarom zullen we naar aanleiding van het bestuderen van de uitspraak hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep gaan. Maar we kijken ook of in onze eigen wetgeving reparaties nodig zijn om te zorgen dat we niet kwetsbaar blijven. En als dat nodig is zullen we ook overgaan tot verdragsaanpassingen. En natuurlijk werd er op de eerste politieke dag van 2014 gesproken over vuurwerkoverlast. De publieke discussie over de huidige vuurwerkregels neemt alsmaar toe. Groeiend aantal lokale bestuurders doet een oproep aan het kabinet om op te treden, om maatregelen te treffen. Hilversum, Wassenaar, Schiedam willen een vuurwerkverbod. En de grote steden, Den Haag, Utrecht, Amsterdam vraagt aan het kabinet, geef ons de gelegenheid om zelf te bepalen... hoe bond we het willen laten worden in onze stad. Geef ons de mogelijkheid om onze gemeente vuurwerkvrij te verklaren als we dat willen... en het afsteken van vuurwerk te beperken tot een aantal plekken. Hester Ouwehand pleit voor mogelijke lokale vuurwerkverboden. Maar of dat ook het probleem van illegaal vuurwerk oplost, valt zeer te betwijfelen. Een aanpak is daarom moeilijker dan het lijkt... en daarom laat de reactie van minister Plasterk nog even op zich wachten. Voor Wat betreft de, de vraag van mevrouw Ouwehand... Euh, zou ik willen wijzen op de brief euh, die collega opstelte deze week aan uw kamer heeft gestuurd... waarin hij zegt, ik citeer het maar... zo zullen wij op korte termijn met gemeente, politie en andere betrokken... bespreken of nog aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn... om incidenten rondom de jaarwisseling te beperken. En hij zegt dat hij en ik samen u daarover per brief zullen informeren... Euh, begin april... U hoorde een verslag van onze verslaggever Jesper Stoffelen. Zometeen dus live muziek bij ons in de studio. Maar nu nog één keer muziek vanuit een doosje. Namelijk gewoon door ons hier ingestart. Maar we hebben lang getwijfeld of we dit wel moeten doen, Leon. Want het is de nieuwe Katy Perry. En Roar heb je natuurlijk vaak gehoord op Radio 1 en alle andere zenders. Maar dit is toch, past dit wel op Radio 1? Uh, dat kan je pas zeggen als je het gedraaid hebt. Dat is waar. Dus moeten we het gewoon doen. Katy Perry is dit. Wij nog steeds wakker. Diep in de nacht. Kan het best. Dit is Dark Horse. Ja, yeah. y'all know what it is.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 A beast i call her karma she eats your heart out like jeffrey Dahmer. be careful try not to lead her on shawty heart is on steroids cause her love is so strong you may fall in love when you meet her if you get the chance you better keep her she sweet as pie but if you break her heart she turns cold as a freezer that fairy tale ending with a night in shiny armor she can be my sleeping beauty i'm gonna put her in a coma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 Katy Perry live, op, nee niet live, was het maar live, uh, op Radio 1. Toch wel voor het eerst deze nieuwe single. En ik weet niet of hij vaker op Radio 1 gedraaid gaat worden. Hij is toch een beetje, hij niet is helemaal uh... Radio 1 typisch, laat ik het zo zeggen. Nou nee, hij is best heftig, maar zo. goed, uh, een experimentje kan geen kwaad. Frankrijk was vandaag in rep en roer. Pre president Hollande gaf een lange persconferentie over de financiële koers van het land. Maar iedereen stond natuurlijk vooral te wachten tot hij inging op zijn privéleven. De Franse president zou een affaire hebben met de actrice Julie Gaillet. Uh, Victorine uh, Dijkstra, die is nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ja, iedereen zat natuurlijk op te wachten, maar Hollande liet niet echt iets los over zijn privéleven, toch? Nee, nee het enige wat hij heeft gezegd is dat iedereen uh, wel eens moeilijke tijden doormaakt. Uh, en uh, dat het een privé kwestie is en dat hij ook vooral... ...privé moet worden behandeld. En uh, verder heeft hij, er, nee, heeft hij gezegd... ...het is niet de plaats en niet de tijd om het daar nu over te hebben. Nee, Gaat die plaats en tijd er dan nog wel komen, denk je? Of houdt hij gewoon de lippen stijf op elkaar? Uh, nee, die gaat er komen. Hij, uh, er, zijn er zijn heel veel vragen eigenlijk gesteld over uh, die vermeende relatie... ...en ook over zijn partner, uh, Valerie Trierweiler. En hij heeft gezegd, want over een maand... Uh, gaat hij naar de Verenigde Staten en dan zou zijn partner meegaan en hij zei dat hij voor dat hij naar de Verenigde Staten gaat antwoord zou geven op de vraag of zij wel of niet meegaat en dus of zij nog wel of niet de partner is van. Ja, Nu las ik voor de uitzending op Telegraaf.nl dat Julie Gayet ook nog eens vier maanden zwanger is. Is dat een gerucht of is dat echt waar? Ik heb geen idee. <laughs> maar dat zou het <laughs> natuurlijk nog extra seant maken. Vier maanden zwanger. Ja, die, ja, die, dat die, die affaire gaat al een tijdje door. Is het gerucht? Dat zou natuurlijk helemaal uh, smakelijk ja, zijn. Ja, en hij heeft al vier kinderen. <laughs> ja. eh, Even voor ons, hè. Die, die mevrouw Gaillet. Wie, wie is dat? Um, dat is een actrice. Uh, Frans, ze is dus 41. Um, zij is eerder getrouwd geweest met een Argentijn, geloof ik. En heeft uit dat huwelijk ook een aantal kinderen. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor deze affaire nog nooit van haar had gehoord. Maar ik zit zelf niet heel erg in de Franse film. Maar iedereen bewondert haar wel altijd om haar professionaliteit. Ja. En nu, nu komt het voor Hollande natuurlijk niet heel goed uit. Hij was al niet zo populair. Wat doet dit met hem? Uh, nou, dit heeft niet zijn populariteit uh, versterkt. In tegendeel, hij was juist weer een beetje op de weg terug dat hij... Ja, wel wat populair werkt, maar nu is hij weer uh, wat gezakt in de populariteitspeiling. Dus, uh, maar hij heeft genoeg andere dingen aan zijn hoofd... Ja. die hem uh, moeten helpen om weer wat uh, populairder te worden... en Frankrijk uit die crisis te helpen. Ja, Iedereen zat natuurlijk te kijken tot hij inging op zijn privéleven... maar deze persconferentie was ook voor het land Frankrijk... en hoe Hollande denkt dat het daarmee verder moet, heel erg belangrijk. Want hij, hij, hij kondigde toch een soort reorganisatie aan voor het hele land. Ja, ja, wat hij eigenlijk heeft gezegd is um, in eerste instantie van ik heb de crisis te licht ingeschat. Dat was een van zijn grootste uh, ja, dingen die hij heeft toegegeven. En uh, Frankrijk is altijd een beetje het land geweest dat zichzelf draaiende heeft gedragen, gehouden. Dus heel erg op de eigen interne economie gericht. En door die crisis is die economie natuurlijk ook een beetje stil komen te staan. Dus dat gaan ze nu dus uh, gaan ze proberen weer aan te zwengelen en daar hebben ze... Uh, dat heet hier een pact de responsabiliteit, dus eigenlijk een verantwoordelijkheidscontract ja, uh, wil Holland sluiten met het bedrijfsleven. En eigenlijk was deze persconferentie die hij vandaag gaf... een soort van vervolg op de boodschap die hij gaf bij het Oud en Nieuw... waarbij hij iedereen een gelukkig nieuwjaar wenste. Toen zei hij al van... ik kom binnen nu en korte tijd met echte plannen... om eh, Frankrijk te hervormen en om de economie weer aan te zwengelen. En die keer heeft hij ook uitgelegd... wat het pakte responsabiliteit dan ook daadwerkelijk inhoudt. Ja. En, en hoe wordt daar dan op gereageerd? Of gaat het alleen nog maar over die vrouw? Um, nou, er wordt best wel gemengd in, uh, wat het geval was omdat Hollande zo ontzettend impopulair was en er dit jaar twee verkiezingen zijn in Frankrijk in maart voor de gemeente en in mei net als in Nederland voor, de, uh, voor het Europees Parlement uh, werd er en hij zo impopulair was werd er gezegd dat hij echt met een gebaar moest komen en hij had bijvoorbeeld zijn eerste minister kunnen vervangen dat is een van de rechten die hij heeft hij had bijvoorbeeld de Tweede Kamer hier in Frankrijk kunnen ontbinden. Dat is ook wat hij had kunnen doen. Maar dat heeft hij allemaal niet gedaan. Maar hij is uh, nu gekozen om juist met die hervormingen te komen. En om daarmee te laten zien van... ik maak wel een gebaar naar, de Franse, naar Frankrijk, naar de Franse bevolking. En het is, uh, wordt best wel in die zin... aan de ene kant zegt men... het is heel goed dat hij nu eindelijk eens een keer wat doet... Uh, maar aan de andere kant zijn er ook mensen, vooral uit de socialistische hoek... die dan weer zeggen dat hij nu te liberaal is geworden. Omdat hij nu uh, de nadruk weer legt op het bedrijfsleven. Ja, het, het, het blijft spannend natuurlijk tot hij naar Amerika gaat... want dan is zijn volgende persconferentie dus. Wat uh, staat Frankrijk in die tijd te wachten? Uh, nou, dat, ja, dat duurt drie weken. <laughs> Maar um, wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat hij binnen nu uh, en een jaar komen er allemaal wets voorstellen... om te zorgen dat de, er minder lasten zijn voor bedrijven. Uh, en dat er het belastingstelsel voor bedrijven gemoderniseerd wordt. Um, Frankrijk heeft heel veel bureaucratie. Eén op de vijf werknemers is ambtenaar hier. Dat is echt enorm. Dat zijn vijf en een half miljoen mensen. Um, en uh, daar willen ze ook iets aan doen. En... Die drie dingen moeten er uiteindelijk toe leiden dat er uh, meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Ja, twee belangrijke punten in Frankrijk vandaag. Dus gaat uh, Hollander vreemd met die mevrouw Gayet, die actrice, of niet? En uh, hoe moet Frankrijk uit de crisis komen? Dankjewel, Victorine Dijkstra vanuit Frankrijk. Graag gedaan. Maakt het uh, bijna, nou eigenlijk iets over half drie midden in de nacht. U luistert naar Radio 1 nog steeds wakker. En uh, als u het programma kent, dan weet u ook dat er iedere week live muziek bij ons is. Vandaag Joanna Weston. Hallo. Good night. Good morning. Uh, good morning. <laughs> We're in between. Uh, We're somewhere in between. De uh, luisteraars horen dat dit Engels is. We have to talk English and then we have to translate because it's Dutch radio and we can't assume that everybody speaks English. That's, that's fine. Ik leg net dus uit dat we ook in Engels en Nederlands moeten vertalen, dus dat het interview een beetje langer kan duren. Um, maar uh, Joanna Weston, uh, what brings an English girl to Holland? Well, my music, uh, actually. Um, But you the... can also play music in England. Yeah, yeah. Well, there's a really beautiful story um, behind why I'm now living in Utrecht and have done so now for a year and a half. Tell us. Um, I, a couple of years ago, went to a, a lovely little festival. and uh, um Oh, it was called the rainbow gathering. <laughs> Um, and uh, I was sitting around a campfire quite late at night with my guitar, singing a couple of my songs. And I met this guy called Tom, and he just fell in love with my voice and my music, and uh, he had a friend called Sylvia, who's Dutch and lives in Utrecht, and he said, you two, you have to connect. So he arranged uh, a week. I came over for one week, met Sylvia, and uh, fell in love with Utrecht there and then. En uh, met Mikil, die hier tonight, is, en who die in mijn band And En het kind of just blossomed from that, really. Oké, okay, dus even om te vertalen. Ze zat op een festival, kwam iemand tegen en die werd verliefd op haar stem en de muziek. En die zei: Ik ken ook een goede muzikant in Utrecht, je moet daar echt heen. En toen ze er eenmaal was, werd ze verliefd op de stad, op eigenlijk alles wat er in Nederland was. En de muziek bloeide op. En now je hier. Yeah. The radio, yeah, because you're having us, <laughs> <laughs> yeah, you're welcome. Uh, but um, because uh, you're, you're working on an album, or is the album already there? No, yeah, well, um, uh, in 2011, I uh, came over for three weeks and um, recorded a five track EP called Pieces of the Puzzle, and uh, the experience that I had with these guys uh, went so well we decided that it would be really great to record an album. And for me to live in England and come over here and then go back to England, I was kind of missing the whole connection with the band. So I just thought, I'm going to move to Utrecht. Yeah. It makes sense. So just for the music, you moved to Utrecht? Yeah, yeah. That's But, a big step. Yeah, I know. I like I like, uh, I like uh, making radical uh, choices in life, so... Ze van radicale keuze. is echt voor de muziek heen gekomen. Ze heeft een EP uit en werkt nu aan de album. Zometeen gaat ze spelen I Know Joanna Weston. Eerst is het tijd voor het laatste nieuws. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Vera Simons, goedenacht. Goedenacht. Op een school in Amerikaanse staat New Mexico... heeft een jongen van 12 met een shotgun op twee medeleerlingen geschoten. Vlak voor het begin van de les haalde hij het wapen uit zijn muziekkoffer... en schoot hij twee leerlingen neer, melden Amerikaanse media. Een leraar zag het gebeuren en wist de jongen te overtuigen... om zijn wapen neer te leggen. De twee slachtoffers, een jongen en een meisje van 12 en 13 jaar oud... liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de schutte en de politie onderzoekt momenteel berichten op sociale media... in de hoop daarachter te komen. De Israëlische minister van Defensie heeft zijn excuses aangeboden... aan Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... nadat hij zich nogal laat tunkend over hem had uitgelaten. Jalan ontkende niet dat hij gezegd had dat, dat Kerry zich als een messias gedraagt... die obsessief bezig is met vrede tussen Israël en Palestina... Desalniettemin biedt het Israëlische ministerie van Defensie... wel excuses aan. De minister had niet de intentie om Kerry te beledigen... al dus de verklaring. De Israëlische minister zou zich hebben laten ontvallen... dat het enige wat ons kan redden... is als Kerry de Nobelprijs wint en ons met rust laat. Hij zei ook dat Kerry hem helemaal niets kan leren... als het gaat om het conflict met de Palestijnen. best brood, afgekeurd padenvlees, biefstukken... we veroorberen het hier massaal... maar toch is Nederland het allerbeste land in de wereld... wat voedsel betreft. Volgens oxfam NoBip. Oxfam-Novip-excuses die de Good Enough to Eat-index opstelde... heeft Nederland het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke dieet. In de top 20 staan alleen Europese landen op één na Australië. De beroerste voedselsituaties zijn in Angola, Ethiopië en vooral Tschad. Iedere deze week werd al bekend dat Nederland de goedkoopste supermarkt in Europa heeft. De ranglijst van Oxfam-Novi bevestigt het beeld. En alleen in Amerika is voedsel nog betaalbaarder dan hier. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Vera Simons. Het is inmiddels zes minuten over half drie hier in Hilversum. Op Radio 1 nog steeds wakker is het programma. De lichten zijn een beetje gedimd. En de band staat klaar voor vannacht. Joanna Weston speelt nu I Know. I lot to do and I hope you're in with me too And I know that it took a while to figure out What my heart was desiring from the start I wanna take the time for you and I See the world through your I wanna wake up in your arms When you first kiss my lips Holding me tight into your chest With a look on your face As you said what you said Closing my eyes, I take a deep breath Once in this moment, never to end As you're holding my hand There's no doubt in my mind I wanna take the time for you and I see Hanne Westen helemaal live op Radio 1 zometeen. Ik beloof het u nog meer van deze prachtige muziek. En we gaan het hebben over de Groningse bodem. Die blijft maar bezakken en er komt een besluit... maar er is ook geroezemoes in Groningen genoeg te bespreken. Dat zometeen, bijna nog steeds wakker. Eerst naar Egypte, want Egypte gaat vandaag en morgen naar de stembus... voor een referendum over een grondwetswijziging. De nieuwe machthebbers willen het land grondig hervormen... na de koep die Mohamed Morsi uit de macht ontzette. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot met een klein dozijn doden. Is de eerste stemmingsdag in Egypte dan ook afgesloten? Correspondent Esther Meerman, die is in Cairo. Goedenacht. nacht. Ja, laten we beginnen met de actualiteit. Wat zijn de laatste berichten die je hebt gehoord over uh, doden en gewonden? Uh, over gewonden is niks bekend bekendgemaakt, maar er zijn totaal in vandaag elf doden gevallen. Ja, en is dat dan uh, voor Egyptische begrippen een, een heftige stemmingsdag of lag dit een beetje in de lijn der verwachting? Uh, het lag wel in de lijn der verwachting dat er uh, rellen zouden zijn vandaag. En uh, ja, sinds het leger weer aan de macht is, betekent rellen. Uh, ook dat er doden vallen, omdat ze, uh, ja, ze treden altijd heel hard op. Ja, wat, wat, wat was de stemming die uh, vandaag uh, de Egyptenaren... waar konden ze op stemmen eigenlijk? Waar ging het precies uh, om? Ze konden stemmen voor een nieuwe grondwet. Ja. Uh, en dat is de derde keer in drie jaar. Ja, maar dat blijft... Haar... De wat, wat, is, wat is de verwachte uitslag? Uh, de verwachte uitslag is ja. En dat staat ook al een paar weken vast. Er is ontzettend veel campagne gevoerd op de nationale, in de nationale media... zoals kranten, televisie, radio. En er is alleen maar campagne gevoerd voor ja. Uh, het is al zo erg dat mensen die uh, nee-campagnes nee voerden... Dus mensen die uh, flyerden met de... Uh, met nee en mensen die nee posters wilden ophangen, die zijn gearresteerd. Ja. En de moslimbroederschap, die nu eigenlijk de, de grondwet heeft gemaakt. bij de vorige, uh, vorige referendum. die hebben ook opgeroepen om niet te gaan stemmen als je nee wilde stemmen, toch? Uh, ja, die hebben opgeroepen tot een boycott. Ja. Uh, yeah. om, om alles nog even één keer uh, op een rijtje te zetten. Hoe kan het eigenlijk gebeuren dat uh, een, een land als Egypte. in drie uh, al voor de derde keer voor een nieuwe grondwet. nu naar de stembus gaat. Um, en telkens eigenlijk ja is. Het lijkt alsof ze niet weten waar ze nou aan toe zijn of, de, hoe zit dat? Nou, heel veel mensen weten ook in principe niet waar ze aan toe zijn. Dat heel veel mensen door zo'n grondwet is natuurlijk hele uh, ingewikkelde taal voor de gemiddelde burger. En heel veel mensen lezen die grondwet ook niet. Ik heb het veel mensen gevraagd vandaag, want veel mensen die die, die dan ja gaan stemmen, dan vraag je aan zo'n, oh ja, wat, wat is er dan goed aan? En weet je, weet je, eigenlijk wel waar je op stemt? En dan zeggen mensen van, nou, ik heb me eigenlijk niet gelezen. Maar omdat de propagandamachine machine van het leger dus zegt, stem maar ja, stemmen heel veel mensen ja. ja. heel veel mensen die het uh, niet eens zijn met, uh, met de grondwet, die, die gaan maar gewoon niet stemmen. Want die zeggen, ja, weet je, ik heb, drie, ik heb twee keer eerder gestemd. Dat heeft allemaal niks uitgehaald. Dus ja, nu ga ik niet meer. Maakt toch niks uit. of We het wel of niet gaat. Ja, nu wordt er dus uh, een duidelijk ja verwacht. Hoeveel mensen gaan er niet stemmen, ja. denk je? Oh, geen idee. Dat is echt heel moeilijk te voorspellen. Zeker omdat je bij het stembureau het bijna alleen maar mensen tegenkomt die ja stemmen. Ja, ja want, want wat is het, is, liggen er nog gevaren op de loer als je bijvoorbeeld niet gaat stemmen? Want dat is eigenlijk dus gewoon een nee. Zo, zo mag je dat opvatten. Ja, als je, dus mensen die nee stemmen, die worden gezien als, uh, uh, dus die zijn tegen de grondwet. Maar als je tegen de grondwet bent, dan ben je gelijk ook tegen het leven. Uh, en voor de moslimbroederschap. En de moslimbroederschap is tegenwoordig officieel een uh, terroristische organisatie. Dus als je nee stemt, dan ben je terrorist. Ja. Dus ja, als je bij het stembureau gaat staan en je zegt, nou, ik stem nee. Uh, ik heb al een paar mensen gehoord die niet zijn gaan stemmen, uh, omdat ze nee wilden stemmen. En omdat de, iedereen bij het stembureau was zo uitgelaten en zo, zo ja, zo pro-grondwet, uh, dat ze zoiets hadden, ja, daar ga ik niet tussen staan met mijn, uh, met mijn nee, dan stem ik wel gewoon niet. Hm. Het, wo het wordt dus waarschijnlijk een ja. Uh, maar wat brengt deze ja en dus deze nieuwe grondwet uh, Egypte? Uh, meer macht voor het leger, uh, maar minder macht voor de president. Uh, uh, meer rechten voor vrouwen, een betere bescherming van minderheden. Uh, en politieke partijen op basis van religie die zijn uh, heel expliciet uitgesloten van deelname aan het... Uh, Politieke proces. Dat en is eigenlijk is gewoon een. De, de moslimbroederschap ja. valt er ook onder. Dat is gewoon een moslimbroederschap-clausule, eigenlijk. Ja, zo, zo kan je hem op zich wel zien, ja. ja. Als we hier nou neutraal naar kijken, hoe gaat het dan uh, met deze grondwetwijziging die er dan aan zit te komen? Beter met Egypte of, of schiet het allemaal weer niet op? Ja, dat, is toch, dat valt nog maar te bezien, want uh, het leger is in principe nog steeds aan de macht. En... Ja, hoe gaan die zich ook aan die nieuwe grond houden, is dan maar een beetje de vraag natuurlijk. Ja. En er zit sowieso, er zit als jullie in die sowieso niet goed is. Want burgers kunnen nog steeds worden berecht voor een uh, militair tribunaal. En dat, natuurlijk, dat, dat gebeurt in geen enkele democratie, dat hoort natuurlijk gewoon niet. De eerste stemmingsdag is uh, nu geweest. Uh, wat gaat er morgen nog gebeuren? Uh, morgen kunnen mensen nog gaan stemmen van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Hm. Ik verwacht dat het wel een stukje minder druk zal zijn, want heel veel mensen zijn volgens mij vooral vandaag uh, gaan stemmen. Uh, maar nou ja, morgen nog een dag. Ja. En dan gaat het eigenlijk uh, verder zoals het nu al uh, een aantal jaar gaat in Egypte. En het zal nog een tijd lang heel erg moeilijk zijn. En uh, we zullen je ook nog ongetwijfeld heel vaak gaan bellen over de ontwikkelingen daar. Esther Meerman in Cairo, dank je wel. Graag gedaan. Kwart voor drie, Radio 1, nog steeds wakker. En dan is er tv gekeken door onze Vera Simons. Vera, je ziet er een beetje vermoeid, vermoeide ogen. Er was veel te zien. Veel leuke dingen, gekke dingen. En uh, ik heb het weer uh, mooi op een rijtje gezet. Om uh, te beginnen bij De Wereld Door. Daar was uh, de broer van Zedorf de gast. En tafeldamer Verbeet die bleek de familie Zedorf persoonlijk gekend te hebben. En daardoor wilden ze nog graag even een persoonlijke noot toevoegen aan het programma. Er is een goed gezin waar jullie uitkomen. En dat spreekt nu ook zo, zoals dat je voor je broer dit doet. vind ik zo bijzonder. En niks zo belangrijk dan goede verhouding met je familie. En dat, want dat helpt hem nu ook in deze fase zo enorm. Dankjewel achter hem staat. Dank u wel. Echt, groet ook aan je ouders. Bedankt. Nee. Ik heb een beetje het idee dat ze zo in je wang gaat knijpen. zo'n zo lieve tante, zeg maar. Hè? En, ook, en nog de groetjes thuis, hartstikke lief. Maar toch een heel klein beetje ongemakkelijk de reactie. Gelukkig verder in het programma nog meer hete nieuwsonderwerpen... zoals uh, ja, kleine, rijke luismeisjes die dan fucking goed viool kunnen spelen. En Matthijs bewijst dat weer met zijn vragen. En waarom? Want er zijn zoveel goede violisten op de wereld. En hij is inderdaad een van de beste. Maar waarom vind jij hem de beste? Nou, omdat hij heel veel emotie in zijn spel toont en dat vind ik heel mooi. En hij heeft een hele uh, diepe klank en dat vind ik ook heel mooi. Een diepe klank? Je, heb jij ook al in dat viooltje een lekkere diepe klank of niet? <laughs> ik probeer het. Ja, van een lekkere diepe klank in Amsterdam naar de Tilburgse Jan. Hij heeft een speciale functie als pleinbeheerder. En er was even sprake dat hij die baan niet zou kunnen behouden. Maar de buurt gaf aan niet zonder deze lokale held te kunnen. Hart van Nederland bezocht de Bravo in zijn natuurlijke habitat. Ik was hartstikke blij. Ik zat, op dat moment stond ik ook te janken. En te springen. Terechtigheid. Dat ik hier maar terug mag komen. Doe me goed. Terechtigheid. terechtigheid. Mooi om te zien hoe terechtigheid ja. een mens zo goed kan doen. En uh, of Jan er nog zelf vertrouwen in had dat hij zijn baan alsnog terug zou krijgen? 100 procent. Want als ik voor iets voor ga, dan ga ik er ook voor. Dus, en ik wist dat ik zou winnen. Want één man kan mij niet tegenhouden. Moet moeten ze heel sterk in hun schoenen staan. Want ik ben een deurdouwer. En dat blijkt wel. Hè. Ja, toch wil deurdouwer Jan de wethouder nog wel even kussen een trap nageven. Want waarom is hij nu zo belangrijk voor 013? Zo wethouder, nou kunnen zien hoeveel rommel hier ligt en jij denkt dat ik hier weg moet. Dat is niet, moet niet, dat moet gewoon blijven. Ik hoop dat je nou omdraait om mij hier te laten werken. We kunnen een beetje lachen doen, maar dit zijn natuurlijk wel fantastische mensen. Ja, en ze want... staan echt midden in die samenleving. Het is echt, ik, ik heb gewoon respect ook voor Jan nu. En zoals je het hoort, hij is daar gewoon de vuilnis ja. belangeloos aan het opruimen. En dat soort praktijken. De ja, held Jan dus. We blijven even in de provincie, want in Maastricht is een sportschool geopend... die alleen toegankelijk is voor vrouwen. Zender L1 ging langs, voor, uh, ja, ging langs bij deze nieuwe zaak. Omdat je in een sportschool alleen voor vrouwen niet bekeken wordt. Geen macho-cultuur. Uh, je kunt het op je gemak doen. Je hoeft uh, niet uitgedost uh, te komen sporten. Een in inwoord, super. Nou ga ik zelf ook naar een sportschool, maar ik uh, heb niet het idee dat ik heel erg uitgedost ga. Het klinkt een beetje of er een uh, carnavalskostuum in het uh, spel is of niet. Die vrouwen hebben denk ik een beetje het idee dat er toch een soort tussen mannen en vrouwen nog altijd goed voor de dag moet komen. Dat er ja, wellicht romances kunnen ontstaan in een sportschool, ik heb geen idee. Maar zij zien er dus alleen maar voordelen in en gelukkig stelt de verslag verslaggever ze tenslotte nog een scherpe vraag. Maar u wilt toch zelf ook wat te kijken hebben, of niet? Eh, niet in een sportschool. In een sportschool wil ik me maar... alleen concentreren op het sporten. En als ik buiten kom, dan kijk ik alweer. Ja, dat is bij jou ook het geval, begrijp ik? Of als, uh... als je buiten komt, dan, dan kijk je. Leon wordt liever bekeken. <laughs> ja, daar doe ik ook alles voor. Olie insmeren. Je wilt niet weten, Vera. Oh, dat is voor ja. een later moment. <laughs> Tot slot. Je, je weet dat iets een trend is als Hart van Nederland naar Roffa gaat om een reportage van een hype, inclusief strata te maken. Zo heb je dus de studenten be like, De Tukkers be like bestaat ook. En de Rotterdammerts like En die T moet ik echt expres uitspreken, dat ik daar niet op aangesproken word. Ja, Leon, dan kijk ik jou weer even aan. Hè. Dat Rotterdammerts, heb je zelf die pagina ook al uh, bekeken? Met ik... allemaal Rotterdamse tafereelen? Ja, ik zag hem toevallig uh, uh, vanmiddag langskomen. En ik moest er wel om lachen. Want wij hebben zo'n winkelcentrum, dat heet het Alexandrium. Dan heb je 1, 2 en 3. En het is inderdaad waar. Ik zag een foto voorbij komen. Uh, dan vraagt men altijd, uh, weet u waar de, het Alexandrium is? En dan zeggen Rotterdammers standaard, uh, uh, u bedoelt de Oosterhof. Uh, nou, dat is heel erg Rotterdams. Ik moest er wel om lachen. Je hebt drie, ja, drie verschillende soorten. Ja, ja, ja, dat winkelcentrum. He Rotterdammers hebben, zoals je weet, voor alles een bijnaam. Ah. Dus als je vraagt... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, het station centraal station heet bijvoorbeeld Station Kapsalon nu al in ja, de Volksmond. Ja, omdat het zo'n zilveren schaal is. Uh, ja, zo'n folieachtige... Nou, dat hebben we dus voor alles eigenlijk. Dus ik, ik, ik kan er wel om lachen. Ik heb het toevallig vanmiddag gezien inderdaad. Ja, een beetje een vertaaletje. Ja, ze, ze vroegen dus nog verder op, op straat aan mensen wat volgens hen dus typische ja, Tata's Be Like Nederlandse gebruiken zijn. Lekker cultuur snuiven op Creta bij Friet van Piet. Ja, dat is best leuk. Maar ik ga niet, ik ga niet naar Creta om friet te eten hoor. Kaas en worst bij de verjaardag. Leven worst, hè. Dat zijn nog meer van die typisch Nederlandse gebruiken. Ja, bij de Hema servetjes weghalen. Ja, dat doe ik dan weer niet. Servetjes bij de Hema halen, maar tot zo. Tatas be Like hebben we natuurlijk over. Dat zijn die foto's. En dan is die Tatas be Like... dat is de straattaal voor blanke mensen. De Oerhollander. De Oerhollander. Ja. En die, die, die, die zo'n typische ja. plaatjes, is dus dan broodjes smeren en dan Tatas be Like... lekker naar de. Ja, plastic uh, zakje, coolbox. Ja, dat soort dingen. Goed, het is lastig uit te leggen. Gewoon op internet googlen en het hartstikke leuk. Alles wat eindigt op uh, be Like. Uh, ja. Gaan we door naar. Uh, muziek. De band. Ja. Joanna Weston is de, bij ons de gast vannacht in Nog Steeds Wakker. En uh, je hoorde haar net al. En nu gaat ze weer spelen What Are We Fighting For. Is haar tweede nummer. Go slow take time Big We are the same Everyone you meet Oh, pass them by With the hugest smile That they've ever seen This is how We are meant To be This is how We are meant To be Helemaal well, live op Radio 1 Johanna Weston. Are you going to stay for the next hour and play some more songs? Yeah, I'd love to, thank you. Goed, ze blijven nog een uur. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Genoeg reden dus om wakker te blijven. Ook na de klok van drie uur gaat het nog steeds wakker verder. En tot die eh, drie uur... We zeggen het maar een paar keer. Um, gaan we het hebben over Groningen? Want het rommelt in Groningen letterlijk. Door de aardgaswinning daalt de bodem. En dat gaat gepaard met aardbevingen. En Groningen is dat zat. Nu minister Kamp van Economische Zaken steeds meer met de kwestie in zijn maag komt te zitten, stijgt het aantal protesten. Acties zijn er ook van de Groninger Bodembeweging. Danielle Blanke, nacht. Ja, nacht. Ja, jullie van de Groninger Bodembeweging. Uh, wat gaan jullie allemaal doen? Nou, We hebben morgen een uh, manifestatie uh, georganiseerd. waar, uh, uh, de, nou, Dat moet je echt zien als een, als een podium voor onze, voor onze grote achterban. Die uh, heel graag van zich wil laten horen. Uh, dat, dat doen wij uh, voor een van de vele zwaar beschadigde panden in onze, in onze provincie. Om, uh, om, om echt duidelijk neer te zetten voor, voor de rest van Nederland. En, en vooral voor politiek Den Haag waar het eigenlijk om gaat. En dat is, uh, ja, dat is onze veiligheid. Ja, want is het nodig om actie te voeren? Dat, dat denken wij wel. Uh, kijk, Zou je niet beter bijvoorbeeld aan, aan tafel kunnen gaan zitten met die partijen? Is dat niet. Uh, ja, dat doen we, dat doen we ook. Dat doen we ook. Uh, donderdag hebben we vier, vijf afspraken met, uh, met Tweede Kamerleden. Dan, dan, dan zitten we als bestuur zitten we in Den Haag. Maar we hebben echt uh, op, uh, gewoon de, de roep van onze achterban. Uh, ja, die, is, die is op dit moment zo sterk dat zij zichzelf echt willen laten zien en horen, dat we hebben gezegd... ja, maar dan moeten we daar een podium voor creëren. Vandaar die manifestaties. Ja, u gaat nu de manifestatie houden. In het Dagblad van het Noorden was ook al een hoofdredactioneel commentaar... dat een beetje opriep, ook tot actie en verzet. Uh, maar is het niet gek dat dit komt voordat minister Kamp met zijn plannen komt... Uh, over hoe hij Groningen wil gaan helpen? Ik bedoel, kunt u niet beter eerst dat afwachten, kijken wat eruit er komt... en dan misschien nog een protest aangaan? Nou, nee, we vinden het heel erg. Nou, ten eerste vinden we dat uh, alle beslissingen veel te lang duren. Dus uh, uh, in, in die zin hadden we al lang een, een, een in ieder geval een tijdelijk uh, besluit uh, willen hebben. U bent er nu ook nog laat bij dat u gaat demonstreren dan klinkt het zo? Nou nee, nee, dat valt uh, dat valt eigenlijk wel, uh, wel mee. Want uh, dit is voor, voor de Groningen Bodembeweging, althans, echt voor het eerst dat we dat we zoiets als een, als een demonstratie doen. Uh, en uh, ja, we die beslissing uh, afwachten, nou, dat doen we natuurlijk ook. Maar van tevoren uh, willen we heel duidelijk laten zien aan de regeringspartijen ook. Waar het, waar het echt om gaat, zodat ze dat, want ik bedoel, minister Kamp kan met een beslissing komen. Maar de regering die beslist ja. uiteindelijk daarover. Uh, en, en de regeringspartijen moeten het ook gewoon zien. Maar heeft u daar nog vertrouwen in, in het besluit van de regering of minister Kamp? Nou ja, daar gaan we voorlopig moeten we daar nog maar wel van uitgaan. En moeten we er ook van uitgaan dat. Uh, uh, doordat wij ons. Uh, nou ja, als, als hele provincie eigenlijk. Ook met allerlei eenmansacties van, van actiegroepjes. Ja, we moeten er maar echt nog maar van uitgaan dat dat, uh, dat dat gaat helpen. En zo niet, dan ben ik ook bang. Want dat, dat merk je hier wel. Dan, dan ben ik ook bang dat er misschien nog andere dingen gebeuren. Dat is. Ja, niet, niet van ons uit, want. Uh, nou ja, wij willen hoe dan ook de dialoog houden. Ja. Maar uh, ja, je ziet het nu al links en al rechts, het, het radicaliseert een beetje. Ja, ja want mevrouw Blank, u, u zegt het al, er zijn een hoop eenmansacties ook. Er zijn andere partijen die bijvoorbeeld gaswinningslocaties bezetten. Zou ja. het niet beter zijn om, om één front te vormen? Want jullie hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel. Ja, dat klopt. We hebben, we hebben hetzelfde doel. Maar uh, we, we hebben wel echt een, een, een verschillende manier van, van uiten. En, ja, maar is dat uh, goed? Ja, maar de ene Groningen voelt zich hier meer bij uh, vertegenwoordigd en de andere daarbij. Bovendien denk ik dat het wel een goed signaal is dat overal in de provincie Groningen kleine demonstraties, grotere demonstraties... Maar gaan sommige uh, draaien... mensen ook te verder in als ze echt gaan dreigen om de gaskraan zelf... Ik, ik heb mensen horen roepen, het Dagblad van Noorden zegt, als uh, um, uh, Den Haag de gaskraan niet dicht draait, dan doen we het zelf wel. Ja, dat klopt. Want... Dat vinden... Ja, dat vinden wij te gaan. Ja. Dus, maar, ja. dus u, u doet dan wel afstand van wat, wat het Dagblad van Noorden eigenlijk nu als, als oproep uh, kleemt? Ja, ja, ja, um, uh, ja, als mensen echt oproepen om, uh, om zaken te saboteren of wat dan ook. Ja, daar doen wij echt afstand van. Ja, ja. U wilt gewoon een uh, protest houden. Uh, waar moeten mensen morgen zijn? Um, op de kruising in Doodstil. Dat is een klein dorpje in uh, Noord-Groningen. Op uh, de kruising Barmenweg-Trekweg. Daar, uh, daar staat een... Uh, een fantastische monumentale woning. Het enige wat er ontzettend jammer aan is... is dat het ding helemaal in de stijgers en de stutten staat... vanwege de bevingsschade. En nou ja, omdat bij een volgende beving het niet zeker is... of de boel staan blijft. Nou, ik mag in ieder geval hopen voor u dan. In ieder geval dat het daar niet doodstil is. Daarin doodstil. En dat nee. er toch wat mensen op dat uh, protest afkomen. Um, ja, minister Kamp komt vrijdag zeer waarschijnlijk naar u toe. Hè? Um, ja. Wat hoopt u dan? Uh, nou ja, we hopen dat hij echt gaat voor uh, het, het advies van staatstoezicht. Dus maximale reductie van de gasproductie. En een compleet onafhankelijke schadevergoedingsprocedure. Uh, en en daarbovenop bovenop een, een regiocompensatie. Ja, gaat u daar ook nog demonstreren op die dag, vrijdag? Nee, vrijdag zitten wij... Uh, ...in uh, spanning met met, uh, met name onze werken onderzoek uh, uh, de rapporten af te wachten... ...om zo snel mogelijk daar een, uh, een mening over te vormen. Nee. En uh, als het uh, niet goed is wat minister Kamp uh, brengt aankomende vrijdag... ...dan bellen we u volgende week dinsdag weer... ...en dan gaan we bespreken wat voor acties u dan weer in petto heeft. Lijkt Want, me prima. U geeft het uh, niet op uh, zo te horen. Deni Daniela Blanken van het uh, Groninger Bodembeweging. Veel succes morgen. Ja, bedankt. Inmiddels is de tijd ge gevorderd tot één minuut voor drie op Radio 1. Nog steeds wakker gaat zo meteen na drieën nog even door. En er is nog genoeg te bespreken. Bijvoorbeeld een nieuwe actie van onze omroepannen. Ja, Wij Nederland is vandaag geïntroduceerd. En onze jongste verslaggever, hij is uh, al heel erg grappig van zichzelf... maar hij is naar de jongste cabaretier van Nederland gegaan. We gaan zien wat hij daar geleerd heeft. Kunnen wij ook nog wat van leren? En Chris Christie, en een uh, presidentskandidaat misschien wel... Ja. die is niet zo handig geweest... Zometeen, zometeen, ja. Daar hoort hij er alles van. Nu eerst het nieuws van de NOS. Door Mega zit volgens mij al klaar. En die praat u bij. Wij zijn daarna terug. Tot zo. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.